Middernacht, het begin van maandag 3 maart. Marjan Koekoek met het NOS-journaal. De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Kerry... reist dinsdag naar de Oekraïnse hoofdstad Kiev. De Verenigde Staten willen zo hun politieke en economische steun benadrukken. De NAVO heeft na spoedberaad Rusland opgeroepen... zijn militairen terug te trekken uit Oekraïne.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 dat de Russische maatregelen volkomen passend zijn. Hij wees Merkel erop dat Russische burgers in Oekraïne... onophoudelijk worden bedreigd door ultranationalisten. Een groep van twintig mensen is zondagmiddag in problemen gekomen op een zandbank in de buurt van Rennesse. Vanwege het mooie weer waren er veel wandelaars op het strand. Sommigen waren naar een zandbank gelopen zonder rekening te houden met het opkomende tij. Ze raakten ingesloten en sloegen alarm via 112. Toen de reddingboot van de KNRM aankwam bleek dat twaalf mensen de overtocht toch hadden gewaagd. Ze waren wadend en zwemmend zonder problemen op het strand gekomen. De overige acht werden met de reddingboot teruggebracht. Op dezelfde plek bij de Verklikkerplaat... was vorig jaar nog een zwaar onderkoelde vrouw uit het water gered. Voetbaltrainer Huub Stevens is ontslagen bij Pauk Saloniki. De Griekse club gaf de matige resultaten... van de laatste twee maanden als reden op. Stevens was sinds juni vorig jaar trainer. Pauk staat weliswaar derde in de competitie. Maar sinds januari boekte de club vijf overwinningen en vier nederlagen. In de Europa League werd Pauk uitgeschakeld.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 Hier zijn Jan Roos en Jan Heemskerk. Uh, welkom bij de Echte Jan op de op Mijn naam is Jan Roos. En ik ben Jan Heemskerk. geluid heb je natuurlijk op echtejan.nl. En de op Twitter is niks anders dan Echte Jan. En je kan met al je meningen, vragen en opmerkingen... ook bellen met de Echte Jan voice op voicemail op 0630909. Uh, Echte Jan, ben je of ben je niet, dat is genetisch bepaald. Dus ga je de bonnie en kluit uithangen met je ROC-hoofd... maar laat je je als mak en schaap zonder slagafstand oppakken in een Duits motel. Zoals Antonio Marcos van der Ploeg en En een Merve bikant wat een naam ook, joh. Ja, joh. Dat ben je toch een ontzettende Johannen. Dat dacht ik Jan. wel, Jan. En laten we nog even kijken wie deze week nog meer een echte Jan of Johan is geweest. Echte Jan of Johan, echte Jan. Hey, op, of Johan, Johan! Echte Jan of Johan, echte Jan of Johan. Ja, ja, Jan Kramer. Seksje hoort bij het leven, als er geen dan in hier niet. Ja, Jan Kramer die schreef 50 jaar geleden, ik Jan Kramer, nog steeds het standaardwerk voor de echte man. Zuipen, neuken en knokken, zonder twijfel of schroom. Met zijn 73 jaar heeft hij nog steeds meer ballen dan de gemiddelde Hollandse flapdrol. Want Jan Kramer is de echte Jan van het jaar, Jan! Ja, niks er toe te voegen. Of, of van de eeuw? Nou, ja, dat zien we dan wel weer. De hele tijd dat ter, dat, dat zover is, dan hebben we het daar wel weer over. Oké, okay. nee, in ieder geval, van ja. Het is tot uh, bij de Boekenweek. Dus uh, Hugo Brand kosjes Wij spreken af. Er wordt niet meer over de pc Hoofdprijs gesproken. Nooit meer. Nee, Nooit dat uh, meer. maakt eigenlijk gelukkig niet uit. In ieder geval, hij uh, is dood. HBC, uh, dat kon ons allemaal wel al gebeuren natuurlijk. Maar Hugo was een bijzondere man. Hij kon mensen tot in de perfectie op de kast krijgen. Hij leefde van de polemiek. En hij kreeg menig politicus door het dolle. En uh, nou, zoals we hier gewend zijn, over de dood niets dan goed. Ook als ze vader zijn van av Jelle. Dus, Hugo, het ga je goed, kerel. Ja, maar wat is het? Dat is een beetje de vraag. Ja, dat, hij, ja, ja. hij hield natuurlijk wel van zeiken, maar hij was natuurlijk wel heel englings ook, hè? Ja, dat, dat, dat, dat, je, dat je denkt van, jezus, was het toen zo englings? Ja, dat was toen zo englings. Kijk, dat verhaal, dat, kijk, de Godwin, het wel de, over, ja. daar heeft hij een beetje uitgevonden. Nou. Want, want hij vond dan dat de mensen die uit de bijstand moeten, tenminste, die hun best moeten doen, dat vond hij de end Ja. Dat, dat is echt... De ja, en de, de, de, de politicus die dat, die dat op zich weet... als naam namen van Evans Groot... met ijsman, Ruding... Oh, nou kun je daar gaan. Maar goed, in ieder geval, uh, uh, dus was dat een, is wel uh, treurig, hè? Maar uh, wel leuk, die folklore, trouwens, als je dat een beetje leest, En al die, al die uh, obituaries. Ach ja, voor jouw generatie is dat belangrijk. Uh, mijn uh, ja, God, jij was natuurlijk nog helemaal niet door. Nee, doen. joh. Nee, joh, dat is ook waar. Maar goed, uh, ja, hij is dood, wel, dus ja. laten we maar richten. Hier ja, voor ja. even deze keer. Ah, uh, Guy Verhofstadt. The people and the citizens were the most brave <laughs> and courageous people and citizens of the world, the Ukrainians today. Man, man, man, man, man. Wat is die Guy toch een onnoozel mannetje? Nou. Eerst de boel oppuntje ja. in de Oekraïne. Mensen de EU beloven. En dan gisteren op Twitter zeggen dat hij niet begrijpt wat de Russen nu aan het doen zijn. Dat aan de onderhandelingstafel lange kletskoek verkopen beter is dan militair ingrijpen. Zeker. Wat een dit, wit. Geopolitiek van een lokale wethouder tot niet mix woudt. Vladrol, Ladbeck. Circle. <lacht> Niets nut. Engbeck. Pistvlek. Glimworm de wind, en niet te vergeten, domme belg. Die als je luistert, Johan van het Jaar. Ja. Zo. Nee. Schitterend vertolkt, Jan, ik kan niet anders zeggen. Dan gaan we gewoon verder met Thijs Berman. Ik ben Thijs Berman. Samenwerken vraagt om vertrouwen. En het vertrouwen ontbreekt. Ja, ik ben Thijs Berman en hij heeft als Europarantaler 750.000 euro'tjes aan reiskosten gefraudeerd. Berman is van de PvdA die met leugens op het kieskompas kiezers in de val met een lokken. Thijsje, Paradijsjes, PvdA heeft over het eerlijke verhaal, maar bedriegt en liegt en alles wat los en vast zit. En nu gaat Berman, grappig, grappig, grappig, naar Afghanistan om waarnemer te zijn of er wel eerlijke verkiezingen worden gehouden. Die zei die de Ja, dat is toch... geen grapje, Het is niet eens een grapje, echt. Maar goed, uh, ja, met een wanhoop klos je toch tegen de kuiten Jan? Nee, maar zo'n treurwillig die dan. Weet je, niets met de democratie heeft. En die zenden wij dan naar Afghanistan. Ja, sturen wij eigenlijk is de straf voor Afghanistan. Waarschi waarschijnlijk... We zijn maar boos op Afghanistan. We sturen Thijs Berman naar Afghanistan. Ah, hij kan waarschijnlijk de kilometers declareren. Hè? Dat uh, zal het wel zijn. Op de fiets. Nee, nou, in, in ieder geval, uh, Thijs, als je luistert. Ik vind er een zinnige Johan. Ja, dat dacht ik wel. Echte Jan, of Johan. Echte Jan, of Johan. Echte Jan, of Johan. Echte Jan, Johan. Echte Jan. Allo. Allo. Allo. Johan. Echte Jan. Oh, ja. Alaaf, alaaf. Uh, het is carnaval. Ik heb zo ontzettend veel is Pluizig de carnaval. carnaval echt. Maar ja, uh, we zitten bij de NOS uh, in het pand en de NOS heeft vanmiddag, de, de, vanmiddag en de avond de hele avond carnaval live uitgezonden. Om twee van onze belastingcenten. Dus, dus wij moeten er wel gewoon mee ja. doorgaan. Alaaf, alaaf. Onze hoofdgast is Midden-Oosten-deskundige politicoloog aan de UvA... en aspirant deelgemeente-raadslid deel deel gemeente, deel godskundige ja. in Amsterdam... voor Das waar, maal 66. 66. Ja. Een hartelijk welkom vanavond voor Alexander Hammelburg. Niet te verwarren met zijn broer Robert. Of, of ook Robert. niet te verwarren met uh, <laughs> die andere Hammelburg. Bernard. Uh, uh, Bernard. Ja, en uh, uh, uh, Nico. Nico? Nico? Nee, uh, in ieder geval, hou je van carnaval? Ik heb er echt een hekel aan. Ik kan er niet tegen, dus nou, ik ben helemaal blij met jullie. Wij ook. alaa, ja. alaa, Goed, we nemen eerst even de actualiteiten met door. En uh, straks hebben we drie blokken uh, met van alles en nog wat, uh, wat in jouw portefeuille zit. Ik noem Midden-Oosten. Ik, ik noem D66. d En ik noem de gemeenteraadsverkiezingen. De gemeenteraadsverkiezingen. Ja. Maar eerst even de actualiteiten. Love. Jan! Uh, ja, Arie Slob, uh, die laat van zich horen van de ChristenUnie... Uh, hij dreigt namelijk de gedoogconstructie met het uh, kabinet Rutte 2 op, de, op te blazen... als de strafbaarstelling illegalen niet van tafel gaat. Nou, Rutte heeft nauwelijks gereageerd, uh, Maar uh, wat denk je, gaat uh, Arie de boel opblazen? Gaat het toch eindelijk gebeuren? Ja, het zit er wel aan te komen. Het ja. heeft misschien ook iets met de verkiezingen te maken, Daar had je hem alweer. Maar oh. uh, ik vraag me dan alleen maar af, als het zo'n principe kwestie was... waarom heeft hij dat in het begin niet gedaan? Want hij zegt, uh, ik ga er iets mee doen... En alles wat we, waar we onze handtekeningen het afgelopen jaar onder hebben gezet... is dan niets meer waard. Ja, dat is natuurlijk een beetje slappehap. Ja, het is nu uh, natuurlijk uh, verkiezingen, Thijs. En uh, de PvdA die moet wel meegaan in het uh, strafbaar stellen van illegaliteit. Ja, Daar hebben ze namelijk ja. voor getekend. Yep. En de ChristenUnie is zeg maar, de PvdA alleen dan met een kruisje erboven. <laughs> dus die proberen nu de linkse kiezer te paaien. Daar komt het wel een beetje op neer. Ja. En uh, D66, ja. van die verschrikkelijke club waar jij van bent. Heerlijke club, ja, ja. Heerlijke ja, ja, ja. club, als Zalig je, als je van de totale leegheid en nietzeggendheid <laughs> houdt... dan is het inderdaad een fantastische verzameling <laughs> kan, voor... transparantie ja, ja, ja, ja, ja, ja. qua kan. doorzichtigheid. Maak <laughs> Ik wil mijn punt even maken, Komma. Komma. Maar uh, uh, Alexander Tjepechtot uh, heeft toch nu ook geroepen... dat hij iets wil in, uh, in uh, uh, zeg maar... Uh, Lagere belastingen. Ja, een miljard. Ja. Ja, maar dat doet hij toch ook voor de verkiezingen? Ja, natuurlijk. heeft er altijd mee te maken. Maar het is, uh, het is ook goed voor de economie. Dus het bijt elkaar niet. Laat ik het zo ja, zeggen. Ja, de PvdA. zei. Heel boos over. Hoor. En dan gaat hij ja. dus goed zitten praten. Ja, ja. Verschrikkelijk ook. Ja, dat moet wel, ja, maar uh, dat uh, moet jullie toch een beetje aanspreken... dat we de PvdA boos hebben gemaakt, niet? Ja, dat is ja. altijd goed. De PvdA ja. is boos maken altijd. Ja. Dus, maar als je ja. natuurlijk zegt... Christunie uh, die doet dit om, uh, om, om, om... gewoon stemmetjes te trekken... dan doen jullie oh, dat ja, toch ook. He? Ze heeft iedere partij iets inderdaad. Hé, hey, ja. trouwens... Uh, ja, ik ben niet links, dus dat wordt voor mij lastig. Jij bent D66, dus je bent een, een ja. beetje linkser. Ja. Of, of iets rechts. Ja. Iets ja. Weet je, dus ja. met geloof, ja. je bent iets terug, ben je dan. Ja, ik iets is, ja. maar Ja, ik ben heel naar van, van het, uh, wat, het midden. Wat is er toch tegen dat strafbaar stellen van illegaliteit? tijd? Want illegaal... Het woord zegt het al, dat mag niet. Dus wat, snap jij wat er nou tegen is? Nou ja, je mag als je uitgeprocedeerd bent al niet meer in Nederland zijn. En dan word je al uitgezet. Het gaat alleen over een titel eigenlijk en meer niet. Dus het is symboolpolitiek. En de tegenstanders zeggen uit principe kwestie... een mens kan niet illegaal zijn. Ja, en daar ben ik het ook mee eens. Waarom? Je maakt iets niet duidelijker door het een principe te maken. Nee. Iets is illegaal of iets is niet illegaal. Ja. Daar, zijn, daar zijn redelijk weinig opties ja. tussen. Dus je zegt iets is niet goed of iets is wel goed. Je kunt bijvoorbeeld zeggen: ja. illegaliteit bestaat niet, dus iedereen mag hier binnenkomen. Dan is er niemand meer illegaal. Dat zou nee, kloppen. Nee, of nee, je nee, kunt nee. zeggen: nee. nee, je mag hier niet blijven als je, als je eigenlijk verboden is hier te blijven. Dan ben je illegaal en dan moet je, ben je ook strafbaar. Maar meer smaak hebben we toch niet? Te nee, veel, het jong. is gewoon een naam. Het is gewoon een discussie over een naam. Het is al verboden om in Nederland te zijn als je uitgeprocedeerd bent. En dan moet je het land al worden uh, uitgezet. Ja, leuk, uh, Alexander. Maar ja. net zei je illegaal. Ja. En illegaal bestaat niet. Nee, het is een, ti een titel die, die, die doet denken dat een illegaal ook een crimineel is. En dat gaat me net te ver. Want iemand die um, in de rad zit, uh, in de rat zit, uh, die, ja, om dat nou een crimineel te noemen, dat vind ik een beetje ver. Ja, maar dat zijn de rats. Carnaval. rats, rats, dat is het. Ja. Carnaval. dat is leuk. Ja. <laughs> En maar laat ik dat terug zeggen, dat is eigenlijk ja. semantiek van jullie kant. Zeg ja. nou gewoon, ik ben er tegen dat ja. mensen hier illegaal kunnen ver verblijven. Ik vind dat iedereen welkom is in Nederland. Moet je dat nee, zeggen? Nee, prima. niet. Nee, dat moet je dan nee, wel zeggen. Nee. Nee. Asielzoekers hebben het recht op asiel. Zo simpel is het. Daar hebben we ook afspraken over. Ja, ja is maar heb je het ook al. En ook is er dus Geen mensen die daar een voorkomen. komen. Ja, ja. En dan moet je dus ja. wegwezen. En als en, je dan niet weg wil wezen, dan moet je nog optreden. Ja, maar dat gebeurt ook al. Dus daar gaat niets veranderen. Dat is het hele punt. Dus het is gewoon symbolpolitiek. Dat is het enige. Ja, ja. Dus dat is prima dat het al gebeurt. Laten we het zo zeggen, dan wordt het dus helder. Ja, de okay. een zal het ja. symboolprotiek noemen, de ander zegt ja, het helder. Dus dat wordt het, het, ja, wordt het, het Nou, weet je nou. waar ze sowieso niet helder zijn? Geen idee. In de Oekraïne. Nee, in Brabant en Limburg, want daar is het carnaval. <lacht> ah, het was, een heel, uh, het was een, een, een heel onrustig geweest in sommige steden. Wat? In, in, in ja. Maastricht? Nee, in uh, Den Bosch. Wat was er onrustig? Dat weet niet, maar het was onrustig geweest. Ja, ja maar ik denk ik is toch, ik dat nieuws. is toch zeg maar, het concept van Carnaval? Dat nee, dat zorg. is niet waar. want mensen uit hun bosje zeggen dat dat een leuk volksfeest is, dat alleen maar uh, uh, onrustig wordt als er mensen van het noorden in komen. Nou ja, goed. Zij, Zij. Maar ja. ja, Oekraïne, laten we het er toch wel even over hebben. Want het uh, ja, was voor de NOS nou niet echt de reden om vanavond het nieuws mee te openen. Die begonnen met lokale partijen, dat die uh, toch wel een bedreiging zijn voor de verkiezingen. Ik oh, begreep niet helemaal het punt het wat ze wilden maken. Ja, Kunnen we misschien even vragen aan of, Alexander? Ja, dat doen we straks wel. Uh, okay. Maar, maar uh, ja, ros nou vond dat uh, ja, het hoofdonderwerp van vanavond... Uh, ja, ons hoofdonderwerp is toch wel een beetje eerder, denk ik... Dat de ah, motor, carnaval! Uh, uh, ja, carnaval! carnaval. Alla. Alla. Nee, maar ik bedoel dat er ah, eigenlijk... Een grote krim bedoel je? Ja, ja. dat uh, uh, mogelijk een wereldoorlog uitbreekt. Ja. Uh, hoe kijk jij ja. er tegenaan? Nee, ik vind het hartstikke eng. Het is niet normaal dat, uh, dat Rusland uh, zonder blik of blozen uh, de, de Oekraïne binnenwandelt. Nou, de grote grap is dat dat wel normaal is ja, voor Rusland. Ja, dat blijkt. En dat hebben we eerder gezien. In Georgië hebben ze het gedaan. In Moldavië hebben ze het gedaan. Dus in die zin is het geen verrassing. En wat me dan weer het meest opvalt is dat de Europese Unie weer helemaal... Um, uh, ja, uh, niets doet. Langzaam is. Laat hey, zo oh, wacht, langzaam wacht, wacht, wacht, wacht. Jan, Jan, Jan. Ja, Jan, ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Gooi hem maar in! Godverdomme Bouter. School. Ja, doe nog maar één keer hoor. Scoop! Dames en heren, jongens en meisjes, zegt een luisteraars. dus is niet te geloven, maar we hebben de eerste de beste scoop te pakken vanavond. Er zit namelijk een d 66 hier met de enige vorm van kritiek op de EU. Hoor ja, je dat? Kijk, hoor, <laughs> dat heb ik nog nooit gehoord uit de waffel nog van een sociaal liberaal... Pfft. Nee, maar even serieus. Ja, hij was euro-kritisch. Ja, natuurlijk. Maar dat is toch ook zo? Er is geen goedheid. Het was wel niet mee. Het grappige was dat het ook niet eens klopte. Want hij zei, de EU doet niks. Nou, de EU heeft volgens mij zat gedaan. Ja, die zeggen. Die hebben namelijk de boel zo oplopen hits erop stoken... dat er nu even lekker een koude oorlog 2.0 aan de hand is. Leuke hand van Balen in Kivrofstad. Oh, ja, die naar, naar, naar Kiev oh, zijn afgereisd. is Oké, maar um, de, de Europese Unie heeft natuurlijk iets geboden de afgelopen jaren. En dat is dus niet goed gegaan. Wat hebben ze geboden? Nou, een goed verdrag. Een economisch verdrag. Een samenwerkingsverdrag. Dus dat, is al een, dat was op zich een leuk idee. Maar, um, um, Wat is er leuk aan? Nou ja, handel. Dat is toch prima? Er is dus niets mis mee. Nee. Ja, maar volgens mij stond Guy Verhofstadt, dus de partij die uh, d 66 ook graag, of de man die D66 ook graag uh, ja, de wil hebben. Ja. EC wil hebben. En ja. uh, die staat daar uh, toch te roepen van, uh, jullie mogen allemaal met uh, Visa straks Europa doorreizen. Nou, hij is, uh, hij is naar Kiev gegaan om te kijken wat er aan de hand was met een delegatie. En dat is nog wat anders dan de bol steun. Hij is op een fact-finding mission gegaan tijdens die demonstratie. Ja, had hij misschien Maar dat uh, was nog voor... Je ja, uh, hebt hem toch gehoord? Hij is ja. daar niet alleen maar gaan kijken hoor. Zijn bekkie uh, heeft die aardig ja, hij aardig geroerd. hij heeft zijn mening gegeven. Maar gevegen. dat is toch ja. vreselijk? Ja. Ja. Nou, ik, ik, ik, op dit punt vind ik dat niet vreselijk. Hij heeft gestreden voor de vrijheid in de Oekraïne. Dat vind ik nog wel goed eigenlijk. Hij heeft gestreden ja, voor de vrijheid? Ja, hij komt op nou, voor de mensen die daar op het de, plein stonden. Dus dat is 80 fantastisch. mensen zijn 80 mensen vermoord. Ja. En, en dan komt hij daar een beetje gillen. Ja. Wij zijn jullie zo dankbaar. Slaat het nou toch op? Nee. Nee, nee, dat zegt oh, hij toch letterlijk? Ja, hij is de, mensen, de, hij is de mensen dankbaar die op zijn gekomen voor hun vrijheid in de Oekraïne. Dat voor is toch de Europese waarden had hij het over. Ja, dat is vrijheid en wat zijn en de, de Europese democratie? waarden dan precies? Vrijheid en democratie. En, uh, vrijheid en de democratie. Ja. In, de, in, de, in, de, in het front van de, van de club stonden de neonaties met, met de knuppels op de oproeppolitie in de ramen. Ja, die stonden inderdaad erbij. Maar ik denk dat het gros van de mensen geen neonaties waren die op dat plein stonden. Dat waren Maar gewone vind je dat, mensen. Het, dat het niet heel gepast is om als officieel vertegenwoordiger van de EU... toch van belangrijke Mondiale speler ja. Misschien gepast zou zijn als je je wat ingetogener gedraagt op zo'n plein. weet nou, je toch misschien niet helemaal kunt overzien hoe de zaken in elkaar zitten. Dat er toch al weer een paar kanten aan zitten en je er ook weer ja. verder mee moet. Ja, nou je ziet toch dat het ook een beetje het opboksen is van de Europese leiders. Uit alle landen moet ik zeggen. En ook alle fracties die uh, toch een punt willen maken tegen Rusland. Um, en of dat zo verstandig is op zo'n moment, dat ben ik met jullie eens. Dat is misschien niet zo handig. Ja, ja. beter even, even aankijken hoe het er uh, aan toe gaat. Um, maar um, um, uh, dat is nog wat anders dan met een leger een deel van het de land gaan bezitten. Nee zeker, nou, maar ja. als je had willen provoceren dat Poetin dat deed, dat je het zo moet aanpakken. Nou ja, ik denk niet dat je die leiders de schuld kan geven dat, dat ze die hele crisis hebben veroorzaakt door op dat plein rond te gaan wandelen. Nee, maar, is maar, het olie, maar, het maar het was toch wel Maar het was toch wel heel ze aangescherpt ja, het was toch wel gebeurd. Ik denk dat je Guy Verhofstadt niet uh, zoveel uh, credits moet geven... dat hij de hele crisis heeft veroorzaakt. Die liep al uit de hand. Um, Poetin doet toch wel wat hij wil. Die luistert echt niet naar Guy Verhofstadt. Hey, maar waar dat je ook het, leest, je ziet overal te lezen, staat, te lezen dat die Russen... een diep diepgewordeld wantrouwen hebben tegen de motieven van het Westen in het algemeen. Dat pakken we daar de Verenigde Staten. En de Verenigde oh, de absoluut. Aboel. Nou, als je dit soort dingen dan gaat doen... dan, dan ploeg je wel heel nadrukkelijk in op dat wantrouwen. Ja. En, en dan, ja, dan is de weg snel bereid. Nou, dit, dit, duurt, dit duurt al jaren. En, en, en die oorlog in Georgië, dat was ook een krachtmeting natuurlijk. Een beetje tussen Europa Amerika aan de ene kant en Rusland aan de andere kant. Dus je ziet dat constant terug. Dus je moet het zien in een langere traditie. Um, en in die zin vind ik het niet zo beschamend... dat Europese leiders opkomen voor vrijheid en, en, uh, en recht van de, de mensen. Gisteren twitterde Guy Verhofstadt uh, dat hij het toch vreemd vond... wat de Russen aan het doen waren... En dat ze beter aan de onderhandelingstafel dingen kunnen regelen dan met militair geweld. Ja. Dan denk ik, deze meneer wil voorzitter worden van de Europese Commissie. Ja. En heeft de geopolit geopolitieke visie van een splitterd die net is overreden door een lelijk eend. Nou, Want dan ja. snap je echt niets van de wereld. Als je tegen Poetin, een dictator ja. die geweld helemaal nooit heeft geschuwd... zegt van, ja maar je kan toch beter met ons praten? Wat is dat voor Calimero, zegt die halfbakken Belg? Ja, je, kan, je, kan moeilijk, je kan moeilijk militair dreigen als je geen leger hebt. Dus dat is, uh... Nee, maar dan moet je <laughs> daar ook niet. Gaan mansen zitten te doen en die nee, mensen ook gaan zitten geven. moet je het aanpakken inderdaad. Maar Guy Verhofstadt is nog eens een rol aan het wennen, denk ik. Maar gelukkig ja. hebben we in Nederland Siband, Bumaat. Die is boos. Uh, uh, we hebben premier Rutte, die is bezorgd. Wat moeten we daar nou van vinden? In dit verband. Dus dat nou een beetje. Nou ja, we moeten ook wat zeggen, tot slot. En, ja, eh, ja. Ja, ja, inderdaad. Is die belangrijk, ja, ja. Het is, maar die loopt de hele tijd een beetje aan de zeilanden te schreeuwen de afgelopen jaren, natuurlijk. Zeker het afgelopen jaar. Dus die heeft overal iets over te zeggen. Maar die speelt niet echt een grote rol in de politiek. Zouden we de koning niet kunnen sturen? Ja dat, ja, ja, dat hebben we eerder gedaan. Ja, dat hebben we eerder gedaan. Dat is wel gedaan. een goed idee. We willen je versturen. We nee. willen je sturen. Die zegt, je neut nooit met, met, met Vladimir. Luister, Vladimir. Er staat wel... het Hollandse, holland heinig nog. Dat is vast wel. Hij is geen is prins meer. Geen prins carnaval. Dus dat, uh... nee, oh, nou, prins carnaval! Hey. Hey. Ja. Alla! Nou, ah, mooi. Dat denk ik ook. Dan gaan we eh, namelijk even verder met, met het ja, volgende belangrijke. Alexander, we praten straks ja. een beetje verder over ja, ja, ja. andere dingen. Het is uh, tijd voor de, voor de carnavalslijpstenen van onze geest. De Denker des Vaderlands. Hier komt La Vie Jan Roos. Ik hoop dat de jongens en de meisjes van de EU elkaar op het moment een beetje angstig aankijken. Dat ze inzien dat hun uit de hand gelopen hobby nu levens hebben geëist. Dat met de beloftes van Guy Verhofstadt en Hans van ze de partij hebben gekozen in een conflict... dat gaat uitlopen op een wereldoorlog van ongekende proportie. Dat ze met het schaamrood op de kaken... hun bij voorbaat al belachelijke Nobelprijs voor de Vrede... nederig moeten inleveren. Alfred Nobel ontdekte het buskruid. Iets dat ze in Brussel zeker niet hebben uitgevonden. Daar zijn ze beter in Holland in een kruidvat steken... Want laten we eerlijk zijn, ik hoop waarschijnlijk met u dat ze in de Oekraïne een goed leven krijgen vol liefde, democratie en rijkdom. Dat ze allemaal gelukkig worden daar. Verder heb ik nog nooit interesse in het land gehad. Liever gezegd, tot voor kort zou ik er moeite mee hebben gehad om het aan te wijzen op de wereldkaart. Ik wil helemaal niet meebetalen met de opbouw van het door en door corrupte land. Ik wil helemaal niet dat ze onderdeel worden van een ons waar ik al moeite mee heb. Ik voel me op geen enkele mogelijke manier verwant met die Karpatenkoppen. Hoe hard Guy en Hans ook gillen dat het onze broeders zijn. Het zijn het eenmaal niet. De Europese familie is nu al te groot met al zijn stiefkinderen die op de erfenis uit zijn. De hobby van de politieke elite is een doodeng monster geworden. Een draak zonder enig respect voor zijn onderdanen die hem tegen hun wil in leven moeten houden. Zonder overdrijving durf ik te zeggen dat de Europese Unie levensgevaarlijk is geworden. Lea, oh, oh, oh. Ja, iemand moet het zeggen. Schitterend, schitterend, zo goed. hartstikke goed. Zeg, onze hoofdgast Alexander Holmberg is dus daadwerkelijk kandidaat... deelgemeenteraadslid voor Amsterdam, centrum om precies te zijn. Geestig genoeg maakt dat dus dat we twee kandidaat-gemeenteraadsleden... aan deze tafel hebben. Wat een burgers in. Nou, Jan, daar weten we van dat hij het vooral doet om een vriendje te gevraagd heeft... en die weet niet eens wat voor standpunten kieslokaal berg ja, heeft. Ja, nu lieg je. Oké, okay, zeg eens één een dan. Nou, wij zijn bijvoorbeeld voorstander van een uh, liberaler beleid... ten aanzien van de horeca. Oh, wat moet dat inhouden? Nou, je hebt dus nu... Uh, kijk, wij, kijk, wij hebben dus een groen-links-burgemeester. Oh, dat is niet ja, erg. Ik bedoel, uh, ja, zo'n vrouwtje kan je dat natuurlijk ook niet kwalijk nemen. Hè, die moet toch ook een hobby hebben. En dat is vaak links en groen. Maar uh, die houdt van vroeg naar bed met een kopje thee En dat wil ze eigenlijk dat wij dat allemaal doen. Nou, dus dat, dus de cafés... dat is in jouw dorpje van jou... dat, dat niemand, uh, behalve de burgemeester, de bed gaat met een kopje munt. Ja, nou precies. Dus dat is ook de, de opstand. Want ja, de, mensen met 70 willen gewoon... katten bieren in een mik. Nou, en, ja, iedereen wil gewoon en, lekker aflezen, zuipen ja. en vreten... En, uh, in de kroeg staan. Maar dat wordt zo'n beetje tegengehouden door dat wijfje met de gemeenteraad. Dus ze uh, dus hebben we terrasregels, uh, openingstijdenregels, rookregels. En ze heeft extra BOA's ingehuurd van heen en ver. Dat zijn die uh, een soort, uh, rapporteurs of zo? Ja, rapporteurs. Die als een soort, soort uh, gestapo op de fiets alle horeca uh, gelegenheden voorbijrijden. Om te kijken of er toevallig gerookt wordt. Of dat misschien iemand met een glas buiten staat. Dat mag ook niet. Die heeft staan met een glas, mag ook niet. Met een glas buiten staat. Zijn jullie een... Uh, zijn jullie en je een, mag niet uh, roken binnen. En je moet op tijd naar huis. En zijn jullie een één-thema-partij? Nee, stemlokaal. Nee, dit is mijn portefeuille. Oké. Okay. Nou, uh, woon je toevallig in Bergen-Noord-Holland... dan weet je wat je te doen staat. Stem, uh, kies lokaal! Lijst stem, 7, nummer 27. 27. 27. Nee. J.H. Roos, al hier. Uh, wij praten ondertussen verder met Alexander Halburg... die dus eigenlijk hetzelfde doet als Jan, maar dan in Amsterdam. Uh, ja, waarom wil jij nou zo graag in de deelraad van het centrum terechtkomen. Ja, precies dezelfde reden. Tegen te veel regels en te veel gezeur. In nee. de binnenstad. Ja, we zijn, er weer, we zijn het weer met elkaar eens. Nee, over het. Nou, ja, we zijn het nog wat met elkaar eens. We, we, we, we hebben ja. Een heel Mag klein puntje zeggen, van nee. overeenkomst gevonden. Een klein puntje van... Nou, maar het is leuk. Wordt er trouwens in het Amsterdamse centrum carnaval gevriegt? Eh, volgens mij niet. Maar anders let ik er ook niet op. Oh, ik heb er zo'n aan Mag ik dat zeggen? Ik heb er zo'n ekelaan. Nou ja, heb als je een je... momentje, jammer okay. Dank je wel. Wat de fuck? Echt serieus, waarom ben je zo traag, joh? Die kleine, kleine, dikke vingertjes. Door slechts straks. ja. Wordt er trouwens in het Amsterdam Centrum ook carnaval? <tied> ja, nou is niet te snel. Ik ben het zat ook, laat hangen. We maar gaan maar door met je. je we nog gaan... eentje proberen? Nou, ja. Wordt er in het Amsterdam Centrum ook carnaval? <tied> Stel maar een goede vraag. <tied> Wat, hè? Uh, oh, ja, nee, uh, uh, wat ga jij de, de, de burgers van Amsterdam al beloven, lieve Alexander? Dan, dan vertel het maar eens even. De mensen luisteren allemaal. Ja. Wat, ja. Waar, waar ver, verbluff je ze mee? En, en dan heb ik meteen de vervolgvraag. Ja. Wat kun je dan vervolgens ook waarmaken? Als je wordt ja, dat is een hele goede. Nou, nou, dat dus is vaak op een ik, verschil, hè? Ja, Beloftes ja, en waarmaken. Ja, uh, beloftes, ja, nou, hè? Nou, is of ben jij zo'n politicus die, nee, die zegt, nee, nee, als ik iets beloof, maak, het ook waar? Nee, alleen nee, op hele nee, kleine termen kan ik dus praten. Dus we hebben het over vergunningen. Minder vergunningen, minder regels. En um, uh, sneller die vergunning krijgen. Dus niet meer van die hele, hele lange wachttijden. En wij zeggen zelfs als je binnen acht weken nog geen antwoord hebt... dan heb je hem gewoon gekregen, die vergunning. Dat soort Voor dingetjes. maakt niet uit wat. Ja, nou ja, dus, dus één uitzondering, want anders liegen we. Um, je mag een, geen monument neers, neerslaan. Dus daar is dus een beetje zonde van de Amsterdamse binnenstad. Vragen er veel mensen vergunningen aan om monumenten neer te slaan? Ja, muren, ja. Oh, monumenten. Ja. Ik dacht, beelden van Lenin en zo. Nou, hé hey Alexander... Uh, je bent politicoloog, ja. uh, daarom hebben we jou ook uitgenodigd en je weet van alles en nog wat. En je gaat natuurlijk ook die gemeenteraad in. Misschien. Uh, nummer drie hè, uh, ja, toch? Nummer drie. Ja, dat gaat we wel lukken, toch? Dat, uh, dat denk ik wel. Ja. Hé, hey, weet je wat wij nou zo leuk vinden? Uh, eigenlijk hebben Jan en ik een broertje dood in D66, is toch zo? Ja, nee, geen idee. Ik weet eigenlijk niet eens wat ze vinden, zover. Nou, meestal niks. En als ze iets vinden, dan maakt het uiteindelijk niet uit of het doorgaat, ja of nee. Maar in ieder geval, uh, jullie staan wel op nummer één. Om Amsterdam van de P van te pakken. En wij ja. zeggen altijd één ding. De vijand van mijn vijand is mijn vriend. Nou, ik zie, ik zie gewoon weer een, een lichtpuntje. Ja, op in onze dit relatie. moment wel. Op ja, dit, dit moment, weet, moment gaat het wel een lichtpuntje. Jongen, jonge, jonge. Want jongen. Uh, Amst winst. Amsterdam heeft vanaf 46. Amst ja. uh, PvdA heeft Amsterdam vanaf 46 in handen. Ja. Wat gaat er veranderen als D66 die uh, rode rakkers van, het, van, het, van de Pluche afgaat? Ja, kracht. wacht, wat, wat, hoe gaat het dan nou gebeuren? Wat, wat, wat zijn de verhoudingen zo ongeveer als het alles lukt? Wat, wat, wat, wat, wat? Nee, maar wat gaat de PvdA weggevaagd worden? Nee. nee? Oh, ga, hey, is van 13 om 10 of nou, zo. Oh, niet weggevaagd ten opzichte van de vorige verkiezingen, want toen hadden ze al heel veel verloren. Dus als je ja. kijkt naar acht jaar geleden, dan zijn ze gehalveerd. Ja, ja, ja nee. ze, ze verliezen ja. nu een derde, geloof ik. Ja, daar komt het weer op, weer een derde. Maar, dus de derde, de, helft. Ja, okay. de ja. vraag die ik stelde en die relevant was in dit gesprek. Wat gaan jullie anders doen met Amsterdam ten aanzien van die rode rakkers? Um, uh, veel zuiniger zijn, uh, veel minder geld uitgeven, um, uh, kijken naar subsidies. Um, en meer luisteren naar de bevolking in plaats van die arrogante houding waarbij je altijd weer hoort: um, ja, ja, maar dat kan niet en we moeten belangen afwegen. Waarom niet gewoon luisteren? Hoe lang is het geleden dat, het dat jij een gemaakt. echte burger gesproken hebt? Um, vanmiddag nog. En Vanavond nog. En stonk je uit je bek? Nee, nee, en dat was heel erg gezellig. Ja. was gezellig. Oh, dronken ja. waarschijnlijk, een carnaval? Uh, nee, twee biertjes. Nee. Nou, slaapvond ik training. redelijk goed. Vorige ja, nou. nee, keer was het beter. Ja, dat ja. ja. echt wel. Ja. Hé, hey, maar goed. Uh, in Burg hebben we gesproken. Waarover? Dit ging over uh, de parkeerproblematiek op de Vijzelgracht. Jeetje, Ja, right. ja, ja, ja. Ik ja, heb vanmiddag uh, uh, uh, een kieskoel pas uh, uh, gedaan. En ik wilde... Uh, en ze uh, gingen, ik wou helemaal niet in Amsterdam, maar ik denk, doe het toch. En dan ging het ook over parkeren. Mm. En, uh, en ik, ik, ik, er is een, een of van dwaas plan dat ze dan voor meer speelplaatsen... Parkeerterreinen willen, parkeerplaatsen willen inruilen. Voor speelplaatsen? Ja, voor kinderen. Nee. Ja, waar alleen maar junks op ja, zitten. Ja, precies. En, en, en er mogen ook geen camera's hangen nog dan. En hang En dus... En waar zeggen, moet Jan zijn auto kwijt dan, als hij stelt dat hij daar wel woonde? In een hele mooie parkeergarage. Ja, daar waren ze ook ja? tegen? Die? In, in, in, wie? Nee, in, wie? Ja, nee ik weet, dat werd niet allemaal duidelijk. Oh, ja. Maar jullie eindigden dus wel, nee. wel heel laag ja. op mijn lijst. Jij bent zo, zo fucking onduidelijk, Jan, dat je, dat je zonder problemen bij D66 gaat. Klopt dat, hè? Ja, Kom heel veel gelul en uiteindelijk denk je: wat wilde hij zeggen? Ja, en dat je zelf zeggen, ook niet? Er was een vijftiental standpunten wat je moest invullen, maar die werd niet uitgelegd later van wie die waren. Maar ik weet wel dat ik. Deze oh. was heel ver beneden op de maar ja, lijst. Nee, dat weggegaan. was de stemwijzer, niet het kieskompas. Ja, zoiets. ja maar Zo. die is slecht. Oh, ja. goed, sorry. Nou, nee, oh, ja, Wat zou dat weten we dat, ja. Hoe ja. ja, ik he, ben in, ook nog een in kind in van trouwens. In Amsterdam geweest, zijn he? jullie een lijstverbinding aangegaan met de VVD. Ja. En uh, net is de PVDA en de GroenLinks trouwens. Huh? Die zijn begonnen. Sorry? Hoezo dan? Uh, Partij van de Arbeid en GroenLinks nee, hebben dus, dus wij ook met de VVD. Uh, maar gewoon strategie. Ja, als, de rest heeft, als de rest het al overblijft, dan willen we liever dat het naar ons toe gaat dan naar een van de kleine partijen of naar de Partij van de Arbeid. Met Be GroenLinks. Samen. Begrijp ik maar er is ja. toch ook geen enkel verschil tussen jullie en VVD? Ja, toch wel. Op sociale domein en zorg zijn wij um, um, um, iets linkser dan de, de VVD. Huh? Nou, maar je ah. weet al bij de VVD dat je zegt: jongens, we gaan niet verliezen. dat ze zeggen ja, meneer. Uh, uh, ja, dat is waar. Ja. Dus ja, dat kan ik niet het, ontkennen. Nee. Ja, bedoel, die hebben net zo'n slappe knieën gekregen als de gemiddelde D66. Dus, dus, dus die, die kan oh, je oh, ja, ja, zo aansluiten. Uh, wij kwamen nou, weer stop. met de miljard belastingverlaging voor de middenklasse... om dat weer een beetje ongedaan te maken. Dus, uh... Ah, nou toch. Oh man, nee, dat geloof je toch zelf niet? Dat <laughs> is toch mooi. Hij was mooi. Geef ah, hij Ah, nou toch. Oh joh, hij krijgt allemaal niks voor elkaar, die veilingmeester. Alsjeblieft, Jan. Goeie vraag, Jan. Kom op. Oh nee, ja. Nee, wat, ja, niet een, oh, ja, ja, oh nee. Ja, nee, Mark Rutte die, die he, hoopt op een klein plusje. Waar denk je dat hij het op baseert? Want uh, ik. Dit, zei, <laughs> ja, ja. Voor de VVD? Nee, echt? Hij <laughs> ja, heeft die gezegd. Hij nee, nee, zei het echt. Nee, maar Mark Rutte al een tijdje van de wereld is er gegaan. Die dat hier in. En een raket dat dat het raket nog gaat is ik denk ja. Dat het een hologram is, eigenlijk die man. Nee, maar. maar dat hij dan zegt. Ja, ik verwacht een klein plusje. Verwacht jij een klein plusje voor ik de VVD? bij de gemeenteraadsverkiezingen? Ik denk het niet. Een klein minnetje. Ja, alles zal in mijn lachen. Vriendelijk zijn. Alleen maar dat stuk dat ook leest hè. dan de die die die, die opstelt er dan ook nog in, weet je wel, dan zie je er over de straat gaan. maar het is ongelooflijk wat we wat, wat die mensen dan toch allemaal hebben. weet je wat Ivo zei? Nou, um, oké, okay. als Den Haag mij nodig heeft, dan ga ik naar Den Haag. kunnen ze, ze bellen? Oké, okay. ja. maar goed, uh, de VVD gaat dus een beetje verliezen. Ja, ja heel, dat is heel erg vandaag gigantisch. Want die gaat ja. uh, Amsterdam, Den Haag, Rotterdam en, en Utrecht. Utrecht verliezen. Alle mooie steden. En dat betekent dus dat uh, Diri Samson opstapt, neem ik aan. Eh, eh, eh, zou die iets anders kunnen? Ja, ik weet het niet. Ja, jij bent oh ja, politicoloog. Ja, maar ik ken de Partij van de Arbeid... en ik weet dat ze meestal niet opstappen... en de consequenties niet trekken als het heel slecht gaat. Dus, nou, eh, dat had uh, je Melkert ook gedaan ooit. Ja, maar dan, toen ging het, dat was wel echt een dieptepunt. En dat heeft al heel lang geduurd nog. Weet ja, die, die uh, oud-burgemeester Cohen? Ja... Maar die kreeg wel dolken van de fractie. Uit. Ja, maar die heeft nog heel snel de eer aan zichzelf gehouden. Dat Hoe was zit het eigenlijk met de opstand binnen de PvdA? De opstand binnen de partij? Nou, er zijn een aantal fractieleden in de Kamer... Ja. tweede heb ik het over... die uh, zich ook helemaal druk maken over de illegaliteit. Denk je dat ook van binnenuit er nog een revolutie komt? Dat, uh, dat zou zomaar kunnen. En ik weet niet eens... Uh, ja, het kabinet staat toch een beetje te schudden op dit moment. Dus als ze dat er ook nog bij krijgen, dan... Uh, ja. Maar goed, de gemeenteraadsverkiezing is een einde oefening voor Diederik Samson. Als ze zwaar verliezen. Ik, op een gegeven moment zou je wel de, nou, de, nou, de ik conclusie heb, moeten trekken lijkt ja. van, Ik geloof helemaal niets van, Jan. Ik denk nee, dat als, hij als doet ook het al, al niet, hoor, denk is, de blijven gewoon zitten. En het gaat gewoon ja. vrolijk verder. Rutte ook. Ik weet niet wat die mensen bezield. Ze zullen ergens wel denken dat ze het goed doen. Maar wat moet, wat moet er eigenlijk nog meer gebeuren voor je tot de conclusie komt? dat je. Weg nou, moet wie gaan? moet het gaan overnemen van Samson? Uh, nou, Lodewijk Ascher. Lodewijk Ascher. ja. Nou, dat is de enige met, met ja. waar die, die, die het een beetje zou kunnen. Vind je hem leuk? Ja, leuk. Ik vind hem wel leuk. Dat, dat vragen wij als niet af of een man leuk vindt. dat is partij van de arbeid. Nee, het, partij van de arbeid. Ja. ja. Nee, maar jij vraagt, noem er eens eentje op die het kan. Dan is, dan is hij de enige die het kan. Ja. Ja. Voor de rest uh, zie ik er ook weinig in. Maar, nou, weet je wie ook heel leuk is? De, uh, Frans Timmermans, die is aan het uh, carnaval. <lacht> ah, jawel. Nee, hij is erbij. Bij, hij is toch bang. Nee, maar hij is toch bang niet die kabouter. Ja, terug. Want hij dacht, als ik nu niet goed druk, dan, dan pakt hij me. En dat klopt ook. Ja, Hé, hey, maar uh, gemeenteraadverkiezingen, uh, wat verwacht jij uh, als, op landelijk niveau uh, waar dit heen gaat? Nou, uh, D66 gaat flink winnen. Ik denk dat de SP het, uh, dat het ongeveer wel een beetje gelijk blijft. Een Partij van de Arbeid is, uh, is de zaak. zo simpel is het. En de VVD ook, denk ik. Uh, lokale partijen gaan het goed doen, dus jij ook. Dat dacht ik wel. Oh ja, ja. Ja. Maar nu moet ik eerlijk zeggen, en ik wil niet arrogant overkomen. maar alles verstand. wat ik aanraak verandert ja. in goud. Ja. ja, dat is wel waar. Ja, ik zie het. Vind je het? Ik zou er van alles op kunnen zeggen. Maar? Nee, nu even niet. Straks. Nee, goed. Alexander, we praten straks met je verder ja. uh, over. voor alles en nog wat. Want we hebben nog zoveel met je te bespreken, toch, Jan of niet? Ik hoop wel. <laughs> ja, Jan, Jan ziet het een beetje, een beetje zwaar in. En, uh, nou ja, ik denk dat het wel goed komt hoor. Gezellig. We gaan weer even denk ik een stukje naar de Oekraïne, Jan of niet? Jazeker, want wij uh, voorspelden het hier, jij eigenlijk natuurlijk, voorspelde het hier ja. vorige week als eerste. Soschi afgelopen, hup, tank naar, de tank naar de Oekraïne. En nou ja, nu is de Krim al zo goed als ingelijfd en de annexatie van de heel Oost-Oekraïne lijkt een kwestie van tijd. Dus uh, laten we maar even bellen voor een update met rtl Nieuws-correspondent Jeroen Ackerman. Te Kiev! Heel goedendag Jeroen Akkermeld, nou te Kiev! Je zit al in Kiev, toch? Ja, Nee, nog maar eens. dat we het niet verkeerd hebben. Je hebt weer niet naar het nieuws gekeken. Ja, wel! Wat was een, een prachtige oh, nou, uh, reportage. <laughs> Oké. Okay. Hey uh, Jeroen, uh, wie gaat Poetin in hemelsnaam tegenhouden om de Krim nou gewoon definitief in te nemen? Uh, ja, dat is een uh, vraag die hier ook wordt gesteld. Uh, ik vermoed dat het niet uh, Europese en Amerikaanse troepen zullen zijn. Nee. Dus ja, de uh, Oekraïners zijn op zichzelf aangewezen. Uh, ja, ik hou me hard vast op het moment dat het eerst valt. Ja, want het uh, Oekraïnse leger dat is natuurlijk uh, daar niet echt in staat om, om, om het rode leger zeg maar, uh, te verslaan. Uh, nee, dat, uh, dat leger van de Oekraïners is uh, de jaren, laatste jaren uh, flink verwaarloosd. Het geld is eigenlijk gegaan in uh, repressiemaatregelen. Dus uh, ja, politie uh, en, en veiligheidsdiensten, die, uh, daar ging het geld naartoe. Maar het leger ja, dat was uh, eigenlijk op dat moment niet zo, uh, niet zo van belang. toch begrijpen we dat het wel ietsje anders is dan in Georgië bijvoorbeeld... waar het echt een lachertje was. Dit is toch echt wel degelijk een leger, toch? Uh, nou, Georgië was ook niet helemaal een lachetje, want in de eerste paar dagen wisten de Georgiërs uh, dankzij uh, veel betere inlichtingendiensten en drones onder andere, dat was toen nog echt een nieuwtje, uh, precies waar de Russen zaten en uh, toen hebben ze nog wel uh, de Russen enigszins uh, uh, het wat moeilijk kunnen maken, maar goed, dan telt de overmacht en uh, dat is ook hier het geval. Maar... Um, wat mij hier vooral verbaast is uh, dat ze tot dusverre nog geen schot gelost hebben. Het is een beetje de Russische traditie en ook de Sovjet-traditie... om meteen uh, bloederig te beginnen en uh, flink uh, erop los te schieten. Dat hebben ze tot dusverre nog niet gedaan. En die zelfdiscipline, uh, ja, dat ben ik, laat ik het zo zeggen, niet gewend van ze. Een uh, nieuw ballgame is going on. Maar zijn ze niet gewoon aan het wachten tot één Russische soldaat wordt doodgeschoten... dat ze dan de volle in kunnen gaan? Nou, dat zou zomaar kunnen, ja. In elk geval vinden ze dat ze het recht hebben om daar te staan. En ook al is dat een schending van alle internationale regels. Ze weten dat de Amerikanen en de Europeanen... Ja, die zeggen van uh, dit kan niet en uh, dit mag niet en de Russen terug naar de kazerne Al dus uh, Steinmeier, de Duitse minister van Buitenlandse Zaken. Maar ja, dat gebeurt natuurlijk niet. En uh, daar lachen ze om in het Kremlin uh, om die uh, loze woorden uit uh, Europa en Amerika. Ja, Van Balen en uh, Guy Verhofstadt stonden nog op het plein in Kiev te gillen van uh, de EU staat achter jullie en bedanken jullie. Hoe uh, ja. denken de mensen in Kiev voor nu over dat ze eigenlijk nou, gewoon ja. alleen zijn? Nou, ja. Ja, dat is uh, een beetje voor je beurt praten. Het is ook te makkelijk uh, geweest om, om dat zomaar te roepen. Uh, daar hebben die mensen uiteindelijk ook niks aan. En uh, ja, die voelen zich in de steek gelaten. Het is een ontzettend ingewikkeld uh, proces wat hier plaatsvindt. En om dan te gaan roepen van we hebben gewonnen en uh, uh, van harte gefeliciteerd. Ja, dat is een veronderachtzaming en ook een naïviteit die je van uh, dergelijke politici niet zou verwachten. Hé, hey Jeroen, uh, denk je dat dit uit kan lopen op een gigantische oorlog? Of is het gewoon even ballen tonen en dan uh, zegt de EU van... ja, sorry jongens, we hebben van alles beloofd, maar we kunnen niks naar maken. Hier, Poetin, heb je dat land. Het uh, zijn twee verschillende dingen. Want uh, uh, ja, dat het op een oorlog kan uitlopen... het feit van dat ik dat niet kan uitsluiten is op zich al erg genoeg... Uh, en als dan uiteindelijk toch nog uh, de situatie in de hand gehouden kan worden, ja, dan ga je praten over van wat gaat de EU doen. Want ja, de EU zie ik niet met troepen in naartoe uh, komen. En ook de Amerikanen niet. Dat weet Poetin natuurlijk ook. En daarom durft hij ook zo hoog van de toren te blazen. Maar ja, op het moment dus dat er dat er hier toch nog een vorm van vrede gehandhaafd kan worden, ja, dan is de grote vraag wat de Europese Unie gaat doen. Want uh, ja, uh, ik hoef jullie niet uit te leggen dat ze in uh, Nederland uh, daar gewoon uh, bij wijze van spreken de goede gemeente uh, liever niet ziet dat er ook maar één uh, stuiver richting Oekraïne gaat. Ja. En daar is ook wel dat is ergens ook wel weer begrijpelijk. Het is een ontzettend corrupt land. Maar hè, in welke beerpunt gooi je het? Uh, nou proberen ze juist daar ook vanaf te komen. En dat is natuurlijk ook weer het tegenstrijdige eraan. De demonstranten op, uh, op de Maidan in Kiev. Ja. Die hadden er gewoon echt schoon genoeg van de corruptie in het land. En, uh, dus daar willen ze palen en perk aan stellen. En ja, de grootste schurk in dat opzicht heeft zich inderdaad uit de voeten moeten maken. Janukovic, die nu in Rusland zit... Um, maar ja, daarmee is het uh, pleit nog lang niet beslecht. Nee, hey, Jeroen, we weet je wat ze in Nederland op dit moment aan het doen zijn? Ze zijn niet Oekraïne nou. aan mee bezig hoor, weet je wat ze aan het doen zijn in Nederland? Nou, vertel het maar. Alaaf! Alaaf! Carnaval vieren. Ja, het is komedie uh, die je nu speelt. Uh, en uh, het is erg genoeg, ja. Ja, ik begrijp ook dat uh, het spoed van de EU, dat is pas morgenmiddag. Ja, ja maar dat... Uh, Nee, dat gaat niet door. Uh, ja, Nee, dat gaat niet door, want Timmermans Nee, Timmermans is er niet. Dus het gaat niet door. Ze gaan het ver verplaatsen naar een andere dag. Het is alweer zinig. Uh, maar uh, de minister uh, van Defensie, Janine Hennis... die loopt wel uh, in de Polonaise uh, met het carnaval. Dus, dus die is zich al aan het voorbereiden... op uh, de derde wereldoorlog. Maar, uh, uh, Jeroen, luister eens. Ja. We, de, dat, de, moeten we de Krim als verloren beschouwen, of niet? En zo, en, en zo ja, volgt dan het, uh, het oostelijk... etnisch-russisch deel van Oekraïne vanzelf? Of is dat nog een andere vraag? Nou ja, ook dat is niet uit te sluiten. Uh, op dit moment. Uh, en... Uh, het feit dat de mensen daar, die in Kharkov en de steden als Garkov en Donetsk wonen... Ja, ...die hebben in elk geval die heersen over de straten. En daar is gewoon het idee van, we moeten zo snel mogelijk ervoor zorgen... ...dat de Russische troepen ook bij ons staan. Nou, dat sterkt natuurlijk Poetin. Dus ja, we weten niet welk spel er gespeeld wordt door Poetin en hoe ver hij wil gaan. Um, het feit van dat, hij de, dat hij de Krim uh, wil annexeren, dat lijkt me duidelijk. En die, zie, die troepen zie ik ook niet meer terugkeren. Maar ja, ik weet niet of je die beelden gezien hebt van die arme jongens die daar uh, op de Oekraïense kazerne Heel, staan. Die tanken naar voren hebben geschoven. Ja. Ja, uh, die hebben denk ik in elk wel het bevel gekregen om uh, het, het, het stukje wat ze daar hebben met hand en tand te verdedigen. Op het moment dat het daar los gaat, poeh. Nou, uh, hou je dan maar vast. Uh, eh, want we hebben ook nog de positie van de Krim-Tataren. In 1944 al uh, gedeporteerd naar Oezbekistan en uh, Kazachstan. Uh, die mochten uh, na de val van de Sovjet-Unie mondjesmaat weer terugkeren. Nou, uh, die gaan niet meer onder het Russische juk leven. En uh, elke Russificatie is, wat hen betreft, uh, vloeken in de kerk. Dus. Uh, op het moment dat dat gaat gebeuren, ja, dan gaan zij zich ook bewapenen. Dit spel is nog lang, lang, lang niet gespeeld. Wij zijn Jeroen nou nog even vragen over die Russen. Die, die, die, dit lijkt allemaal vreselijk dapper en spannend. Dan kijkt de grote beer weer brullen. Maar echt slim is het allemaal natuurlijk niet. Hè, want... Of je het nou leuk vindt, niet, gaat natuurlijk, hele grote economische sancties. Wat bezielt die lui? Dat vraag ik me nou ook wel een beetje af. Eerst dat Syrië steunen. Nou, dit weer. Vinden ze het leuk of zo nou, ja, om de problemen is, te uh, stellen? Syrië is natuurlijk wel een ander verhaal, maar uh, Nou, helemaal ja, maar niet. Dit, dit heeft om macht, heeft uh, de macht van uh, uh, zijn we toch het idee van dat Krim aan, aan Rusland behoort? Uh, dat daar een historische blunder begaan is dat Khrushchev dat in 1954 uh, 54 als cadeautje heeft weggegeven aan de Oekraïne. Nou, dat willen ze uh, herstellen. En je moet niet vergeten dat uh, met dit soort beslissingen en uh, met dit soort strijdplannen... Uh, ja, ...Poetin uh, bij zijn achterban in elk geval de, de handen op elkaar krijgt. Ja, en op het moment is toch... dat er dan... Protesten zijn. Ik weet niet of je het gezien hebt, maar uh, ja, daar houdt maar iemand alleen al een, een, een wit uh, karton uh, boven zijn hoofd en hij wordt toch gearresteerd. Uh, terwijl daar uh, ongeveer 10.000 tot 30.000 mensen voor in en voor de strijd tegen de Oekraïne demonstreren, die krijgen vrij baan. Ja, het geeft wel een beetje aan hoe het waait op dit moment in, uh, in Moskou. En uh, dat is uh, voor oorlog. Ja, maar daarom zeg je, je zou er ook kunnen kiezen als, Ru als Rusland zijn, om niet telkens degene te zijn die het weer anders wil zien dan de rest van de wereld. Maar dat is het is kennelijk toch een soort van doel op zich voor die gek daar. Nou ja, ja maar dan moeten we het even hebben over uh, de, de Russische geschiedenis en de Sovjetgeschiedenis. Uh, ja, het is wel eens een groot imperium. En. Uh, uh, Poetin heeft verschillende keren al aangegeven dat wat hem betreft dat uh, ook een historische fout is geweest. Dat de Sovjet-Unie uit elkaar is gevallen. Dit hele conflict is begonnen met het feit van dat uh, de Oekraïne uh, een associatieverdrag, een economisch associatieverdrag met uh, de Europese Unie wilde sluiten. Nou, daar probeerde Poetin een stokje voor te steken, omdat hij juist een soort van economische unie wil vormen met uh, landen als uh, Wit-Rusland en Kazachstan. Uh, ook niet de meest democratische landen ter wereld, uh, maar dat terzijde. En mh, op die manier proberen we eigenlijk uh, ja, toch iets van de, de vergane glorie weer in eer te herstellen. Ja, als het dan niet linksom gaat, dan doet Poetin het rechtsom. Nou, uh, we wachten af Jeroen. Uh, sterkte daar in, uh, in Kiev. Oké, okay, dankjewel. wel. voorzichtig. Hey, bedankt, doei, dank Jeroen. Doei. Doei. Bye. Echte jammer. Onze hoofdgast die gelooft is in D66 en gaat ons zo uh, nou, overtuigen. probeert probeer overtuigen. Het over, ja. We praten verder met politicoloog in D66-politicus Alexander Hammelburg. Geen familie van Bernard Hammelburg? Wel familie van Bernard Hammelburg. Echt waar? Echt waar. En van David Hammelburg? Ook nog, ja. Ongelooflijk. Nevenoom, ja. Hé, hey, die kennen wij. Die kennen jullie. Bernard is hier toch gast geweest? Ja, weet ik wel. Nee, maar ik bedoel, ik zeg het eventjes, misschien was het vergeten. Nee. Hey, uh, jullie staan op 6% voor uh, nou, zeg maar zowel de gemeenteraadsverkiezingen als de Tweede Kamerverkiezingsuitslag. Um, gaat daar nog iets in veranderen? Denk je dat jullie nog uh, een paar klappers gaan maken? Of is dit gewoon een beetje waar je, je wil doen? Ik denk dat het voor deze verkiezingen zo ongeveer uh, is wat het is. Ja. De verhoudingen zijn behoorlijk duidelijk. Zijn ze al lang. Dat zie je niet zo, zo vaak bij de peilingen. Meestal zie je uh, dat, het, uh, dat, die, dat die kleine partijen zoals D66... ik noem het maar even kleine partijen ten opzichte van de Partij van de Arbeid en de VVD... het in de peilingen heel goed doen. En dan um, uh, een maand voor de verkiezingen zie je... Dat, die, dat toch weer iedereen naar die Partij van de Arbeid en de VVD teruggaat. Maar dat is omdat mensen strategisch stemmen op wel links of wel rechts. En dat is landelijk. Nou, dat hebben we wel toch wel afgeleerd, Jan. Hè? <laughs> strategisch stemmen. Ik heb nog nooit strategisch gestemd. Kijk. Nee, maar ja, dat was per ongeluk zo de vorige keer. Ja, maar dat is dan niet strategisch stemmen, hè? Nee, dat was het duidelijk niet. Nee, maar als je gewoon op iemand stemt, dan is het niet strategisch stemmen. Nee, begrijp ik. Jij deed het met de beste bedoelingen. Maar je ja. pakte. Ja, mag je jou uit. niet kwalijk nemen dat ze met de Partij van de Arbeid zijn gegaan. Nee, dan kun je mij niet kwalijk Dat's nemen. Dat is duidelijk. Nee, maar jij, wij kunnen het helemaal wel kwalijk nemen. Uh, we kunnen de uh, Mark Rutte kwaad nemen. Ja. ja. Zij hebben bijvoorbeeld kunnen. Hey, uh... Nee, maar daarom juist. Ja. Jullie zijn natuurlijk. We kennen jullie toch vooral als gedoogpartner van Rutte 2. Ja. ja. En uh, nou ja, voorheen waren jullie voorstander van referenda gekozen burgemeesters en zo. Ja. En jullie zijn natuurlijk een partij voor lieve babyboomers. met een heleboel geld en dure principes. Maar uh, hoe zou jij D66 omschrijven? Ik? Nee. Alexander. Die oh, nee, maar je, keek, je keek naar hem. Nee, ja, ja, uh, ik uh, kan het wel voor je doen. Maar je keek toch echt jou. Uh, absolute uh, leegheid <laughs> zelfen, Het grote niets. Maar je vroeg het niet aan mij. Of we uh, nee, hij vroeg het aan mij. Dus ja. ik zeg gewoon de liberale partij tegen regelzucht... en een al te grote overheid die met de, verkeerd met de belastingcentrum omgaat. Dat is wat ik zeg. Maar wel met een sociaal hart. Hartstikke dat, leuk uh, dat je zegt uh, dat je niet bent voor een grote overheid... Nee. Hoe komt toch dan, dan die grote voorliefde van de EU... dat steeds meer uitdijdt? Nee, ik ook dat, dat qua dat regelgeving? dat kost geen drol, de Europese Unie. Ik heb het al niet over de kosten. Oh, ik dacht dat je het daarover had. Ja. Nee, jij zei dat je tegen een grote overheid was. Maar ja. de, die overheid van de EU en ja. Brussel is gigantisch. Die gaan dagen met elkaar lullen over de kromming van een banaan... en hoe groen een komkommer eruit ziet. Het valt best mee. De Europese Unie is heel klein. Wat is het van ons de nationale product dat we daarin uitgeven? Dat is, en daar krijg je best wel veel voor terug niet over ge oh, sorry. De bureaucratie Ik heb het over en de het vergaderburen. Uh, ja, dat kan inderdaad wel wat beter. Wat mij betreft ook wat democratischer. Dat is, uh, dat is uh, één ding dat duidelijk is. Ben ja, met jij eens. iets ja. democratisch nou, ook. Behoorlijk veel democratischer, luid, liefst, ja. ja lijkt, me, lijkt me wel. Maar uh, Is de, de, de, de totaal kritiekloze houding van uh, deze 66 Tweede Kamer ten aanzien van de EU jou ook wel zo'n doorn in het oog? Ja, nou, ik hoor ook andere geluiden. En dit is een beetje zoals, uh, zoals erop uh, op de, uh, wordt geknipt in het nieuws af en toe. Uh, als ik um, uh, op een congres ben of met partijgenoten spreek... dan zijn we zeer kritisch naar Europa. En we vinden dat het soms ondemocratisch is. En dat het veel beter kan worden georganiseerd, natuurlijk. En, um, en het doorn in het oog bijvoorbeeld, al die landbouwsubsidies. Uh, dat, is, dat is verschrikkelijk, daar moet echt iets aan gebeuren. Uh, dus dus um, uh, op verhuizing naar Straatsburg. Ja, verschrikkelijk toch? We gaat toch nergens over? dat is niet te doen. Maar dat gezegd hebbende, is het uh, toch, uh, toch wel heel goed dat we er deel van uitmaken. Moeten we voluit vooruit marcheren naar een federatie? Uh, uh, nou, zover zou ik niet durven gaan. Maar ik vind uh, samenwerken op, op, uh, op internationaal terrein met de Europese landen waar je het het best mee kunt vinden, vind ik een hele goede zaak. Ik bedoel, ik kan het, ik kan het niet anders bedenken. Hoe ver zou die, die samenwerking zich moeten uitstrekken dan? Nou, nou ja, dat is niet iets... Kijk, nou ja, hoezo, daar heb je toch een visie over. Ja, maar wel een, een langzame. Je kunt niet zeggen, we gaan van vandaag op morgen over op een federatie. En mijn doel is ook helemaal niet, persoonlijk, mijn doel is niet een federaal Europa. Maar een Europa dat gewoon op de terreinen waar je internationaal moet samenwerken, dat ook gewoon doet. Dan doen we eens een paar. Defensie is dat er eentje. Nou, Defensie is de allerlastigste. En ik, ik, zou er tegen, of ik zou het heel erg moeilijk vinden als je geen gevoel hebt van een Europees federatie. Als de Europeanen zich niet Europees voelen, dan kan je natuurlijk ook niet... En een eenduidig minister ministerie van Buitenlandse Zaken en ministerie van Defensie. Ja, en toch is het... dat, als je dan toch die kant op ja. denkt, lijkt dat wel logisch. Dat zie je nou, we hebben het net over de Oekraïne en, de, en die toestand in Rusland. Ja. Aan de ene kant, economisch kunnen we signalen afgeven, maar uh, politiek en militair kunnen we op geen enkele manier kracht bijzetten... omdat we daar dan weer geen uh, eenheid in zijn. Nee, maar dat kan ook niet. Je kunt geen, uh, geen uh, volledig Europees leger en een ministerie van Buitenlandse Zaken... hebben met één minister als je niet een gekozen regering hebt... die gecontroleerd wordt door een democratisch gekozen parlement. Experiment. Nee, dat, okay, is, is, dat is waar, maar ondertussen, ja. zoals ik zei, spelen zich allerlei dingen af. Er worden op economisch terrein wel allerlei dingen beloofd en worden wel allerlei verplichtingen aangegaan, waar je dus uiteindelijk vrij weinig daadkracht achter kunt zitten. Nou ja, economisch gezien is het, um, is het behoorlijk succesvol geweest, in de Europese Unie. Alleen politiek gezien is het lastiger, inderdaad, omdat die, die echte politieke identiteit er gewoon nog niet voldoende is om, om verder te gaan. Je moet het ook niet uh, willen omdat het een droom is. Je moet het willen omdat het praktisch heel handig is. Um, uh, en uh, je moet ook erkennen, of tenminste ik wel erkennen, dat, um, uh, dat het heel goed heeft gewerkt voor de vrede en de stabiliteit op het continent. Um, um, dus, dus dat is alleen maar winst. Ja, dat gaan we de komende dagen dan meemaken. Nou ja, de Oekraïne hoort ja. nog niet bij de Europese Unie. Dus dat, uh, uh, um, dat zou inderdaad weer een argument zijn uh, voor toetreding van de, van de Oekraïne. Voor, voorlopig even niet. Nou, gewoon helemaal niet. We dachten daarvan, um, um, ik denk uh, dat er meer landen moeten lozen dan erbij moeten gaan halen. Uh, Daar ben ik niet met je eens. Nee, dat snap nee. ik, omdat je <laughs> natuurlijk zo'n EU-lover-lover lover bent. Nee, dan... Ja, ik hou van Europa. Ja, dat klopt wel. Ja, ik hou ja. ook van Europa, van het continent. Niet dat versprookje ja. uh, wat is uitgevonden door, door een paar babyboomers, uh, wat niet werkt. Nee, daar kan je een hoop aan verbeteren. Dat ben ik wel met je eens. Nou, dat dacht ik. Nou. Hé, hey, uh, D66 uh, zat lekker in de oppositie. Ja. Fantastische positie. Heerlijk. Dan kan je namelijk van de Zeiland uh, zeggen dat alles kut is. Ja. En toen gingen jullie opeens de boel gedogen. Ja. Dit verschrikkelijke kabinet. Ja. waarom? Want dan hou je het mee in stand en is het dan niet mm. verstandig om verkiezingen te laten komen zodat jullie, jullie fantastische ideeën kunnen uitvoeren. Weer verkiezingen, we hebben ze net achter de rug. Nou, nou, ik en... wil niet veel zeggen, maar als je nou ooit een kans hebt om uh, de, de, alle liberale principes die je juist zo hartstochtelijk verdedigt een keertje uh, te gelden te maken met een uh, nou ja, concurrent liberale partij die op zijn rug ligt spartelen met spootjes in de lucht, dan is het wel nu. Nou, dat, dat betwijfel ik eerlijk gezegd. Want uh, met de VVD gaat het ook niet heel erg goed. Dus, dus uh, je moet toch partners vinden. En dan zit je straks met een verplinterd politiek landschap. Um, uh, je hebt net verkiezingen gehad. En dan zeg je tegen de Nederlander... jongens, die lui in Den Haag kunnen er weer niet uitkomen. We gaan weer terug naar de stemhokjes. En het, wordt, het, wordt, het wordt een beetje gek. Dan krijg je Italiaanse toestanden. Want dat is wat we de afgelopen jaren wel hebben gehad. Met die gedoogconstructie, met de PVV ook. Het is toch ook een gedoogconstructie. Alleen is, dan ja, niet met maar, de PVV uh, maar met jullie. Het is een verschil. Ja, het verschil is dat het misschien nu een keer gewoon vier jaar zit... In en een beetje stabiliteit en rust is. En dat zeg, dat zeg ik niet uh, omdat het alleen nou, maar, in de rust gaat. Sorry, maar economische hoor, maar, de Stabiliteit en rust. En, ja. en, en, en waar gokken we dan met z'n allen op? Dat ondanks het verschrikkelijke beleid... De economische groei dan toch misschien terugkomt. Ja. En maar Rutte achteraf ook nog kan roepen... nou, echt ja. van uh, min 900 zijn we naar plus 0,1 groei gegaan. Ja. Geweldig gedaan de afgelopen vier jaar. Het land is in puin. Is dat dan wat je wilt? Ja. Nou ja, je wil zoveel mogelijk stabiliteit politiek gezien creëren... zodat in ieder geval die economie niet geschaad wordt. Want um, um, um, ja, ik ben geen econoom, maar ik luister naar andere economen... en die zeggen allemaal... dat moeten ze ophouden daar in Den Haag, dat gedoe de afgelopen jaren. Zorg nou eerst dus dat je een kabinet hebt dat stabiel beleid uh, voert. Maar als dat kabinet gewoon um, ongelooflijk naadje is... En er gewoon eigenlijk er niks van bakt. Nou, het kabinet, Naadje, oké. Jouw woorden. Waar, um, nou, ik zou, ben er zou ik jij geen fan van. Nou, ik vind het een, um, een vrij matig en laf kabinet. En, <laughs> en, en, en, uh, vrij matig en laf. Ja, ja. dat is Naadje hoor. Uh, oké, okay. uh, synonieme spelletje. Ja, okay. ja, Nee, het is geen spellen, Jor, maar goed. Uh, uh, uh, Oké, okay. uh, jullie laten ze gewoon zitten. Uh, dan maken ze de rit af. Waar staan we als we uh, mede door het gedogen van D66... klaar zijn met Rutte 2? Uh, aan verkiezingen waarbij um, hopelijk um, D66 heel groot gaat worden... Zou... en we eindelijk hervormingen kunnen doorvoeren... Ben, die we ja, al vanaf maar... de jaren 90 willen. Ben je dan niet een beetje bang dat als je nog twee jaar... met dit zootje meezeurt, dat je dan zelf ook een beetje besmet bent geraakt... met het toch wat negatieve imago... Ja. dat de regeringspartijen van deze coalitie aankleeft, Alexander? Ja, natuurlijk is het zo dat, dat de partijen die meewerken... naar al die akkoorden medeverantwoordelijk worden voor dat beleid. Dat is ook zo. Maar dat, dat, ja, dat, dat kan niet anders... als je een beetje politieke stabiliteit wil... in een economisch instabiele situatie. En dat is waar we heel erg voor vreesden. Maar jullie krijgen er natuurlijk zo onwijs voor terug... Zoals die belastingverlaging. Bijvoorbeeld, bij bijvoorbeeld. Ja, die krijg je dus niet. Nou ja, eh, liberalisering van de, van de woningmarkt. Eh, een thema waar we al heel lang voor strijden. Het eh, Terugschroeven, wellicht wat wel te langzaam. Maar het is compromissenland van de hypotheekrenteaftrek. Dat soort zaken. Eh, hervormingen die wij dus al vanaf de jaren negentig op tafel hebben gelegd. Waar geen partij naar wilde luisteren. Um, al die heilige huisjes. Ja, daar wordt nu wel wat mee gedaan. Hey, maar D66, ben ik blij mee. D66 is een partij uh, voor hoge opgeleiden. Dat is nou helemaal zo als er onderzoek naar wordt zo gedaan. Zo staat het bekend. Ja. Uh, de meeste mensen uh, met hoge opleiding hebben een eigen huis. Dus een woningbezitter. Uh, als je er dan een keer een uh, hervorming doorheen krijgt. Pak je juist je eigen doelgroep met die hypotheek in te aftrek. Want uh, dat wordt niet gecompenseerd met uh, belastingkorting. Nee, maar het gaat ook heel erg langzaam. En niet in één keer. Want als je het in één keer af zou schaffen... dan zou de hele economie in elkaar storten. Dus dat, dat, dat is... Nee, niet... maar begrijp je... Um, je eigen elektraat. Ja, ja vervreem je die niet van je... Als, als je ze alleen maar op één kant pakt... maar voor de rest niets kan klaarmaken? Nee, natuurlijk we... niet. Het gaat niet alleen... en dat weten die mensen die op D66 stemmen ook wel... het gaat niet alleen maar om die hypotheekrente aftrekken... en je eigen haagje. Het gaat om de hele economie en het hele land. Dus je stemt niet alleen... ja, sommige mensen misschien wel... maar de meeste mensen stemmen gewoon... omdat ze beter willen hebben met Nederland. Voor iedereen. Ja, dus, dus, nou dat, dat, uh, dat, dat, dat vind, op zich staan we daar niet, niet nee. per se tegen, negatief tegenover. Maar wat, wat jij noemt net de, de kleine overheid als een van de spierpunten. Ja. We even onthouden. Uh, dat, uh, dat deden ze bij de VVD ook. Ja. En uh, de overheid is momenteel groter dan, dan, ooit. dan ooit. En we hebben wel heel veel uh, uh, lastenverzwaringen voor burgers gezien. Uh, hoe stellen jullie dat, uh, dat voor dan? Die, die overheid kleiner maken. Zodat je in plaats van meer geld te moeten binnenhalen bij de burger. Ook kunt zeggen nou we kunnen met minder toe. Um, nou ja, dat is um, uh, heel erg snoeien in de overheid zelf... want dat blijft toch een probleem. Ja, En dat roept iedereen teugen, dus ja. de hele tijd. Dat, als we een kwartje ja. kregen voor elke keer dat we dat hier <lacht> hebben gehoord... dan waren we al rijk geweest. En, ja. en waarom gaat dat telkens niet, Alexander? Jij bent nog jong en fris en idealistisch, neem ik ja. aan. Uh, waarom lukt dat maar niet? Um, omdat er elke keer, en dat is mijn uh, persoon, dan ben ik weer even de politicoloog. Ik zie dat er elke keer een minister is, een andere minister op de, op de ministeries... die uh, van een andere partij komen. En, de, en die um, uh, voeren het beleid dan weer niet goed uit. En dan komt er een andere partij en die begint weer opnieuw. En zo kan de ene naar de andere partij dat beloven. En dat is een beetje het probleem. Dus je wil daar consistentie zien. Is het, niet het vooral het probleem ja. van het politiek establishment dat denkt... van ja, ik ben een beetje bezodemd, dus ik ga mezelf ja. zitten wegsnijden? Nee, daar ben ik nee dat denk ik niet. Punt. nee. Hé, hey, uh, <laughs> ja. Democraten 66, hè? Ja. dan uh, zou je verwachten dat jullie wat met de Demos hebben? Ja, volk toch, volk toch. Nu komt het. Ja, dat is het volk. Oh. Um, nu zijn jullie ongelooflijk uh, pro-EU en het uh, Demos in Nederland niet. Is dat niet lastig als democraat? Ja, ik geloof er geen... Het is niet helemaal waar dat Nederlanders tegen dus Europa zijn. Het is onderzoek gedaan of ja. Nederland uh, positief of negatief ja. ten aanzien van de EU staat. En 65% van de Nederlander kiesgerechtig is tegen de EU zoals in deze vorm. Dan zeg jij van. natuurlijk... Ja, D66 is ook tegen de deze EU in deze vorm. Want wij <laughs> willen het opeens democratiseren. Nou, Dat roepen we al heel lang. Nou, dat is gek. Ja, nou, hoezo is dat gek? Dus nou, juist als je dus zelf een democratische partij uh, uh, noemt, dan kan je niet achter een niet-democratische organisatie staan. Nee, het begint met een organisatie die um, groeit op een manier, die uh, er worden afspraken gemaakt tussen premiers en presidenten. Ja. Maar goed, uh, op een gegeven moment wil je zorgen dat er ook uh, directere maar, democratie... Maar en, Alexander, uh, de demos uh, ja. wil uh, die EU niet zoals die nu georganiseerd is, die steeds groter wordt. Nee, wij willen ook niet zo door zoals het nu gaat. Wil we kleiner worden dan? Um, uh, nou ja, op een aantal terreinen willen we wel kleiner worden, inderdaad. En dat heeft te maken vooral met, uh, met het landbouwbeleid van de Europese Unie. Nee, dat is ik bedoel, niet nodig. Qua landen? Qua landen, nee, nee, nee. Denk je dat er een Nederlander is die zich heel erg verwant voelt met een Hongaar? Um, ja. 35, oh, ja, 35 procent. Ja, die voelt zich verwant met een Hongaar. Ja, nou in ieder geval een, een gedeelde Europese identiteit. Maar echt een sterke uh, verwantschap zoals wij Nederlanders dat onder elkaar voelen? Nee, dat ben ik niet. Denk je dat een Paul heel erg wakker ligt? hoe het met een Portugees gaat? Um, niet zozeer als een Paul met een Kees uh, de band zou hebben, inderdaad. Dat ben ik met je eens. En, uh, ik zeg ook niet dat je nu moet, uh, toe moet naar een Europese staat... of een federatie, op dit moment helemaal niet. Nou, dat wil Guy Verhofstadt wel. En, zijn ja. en dat is wel nou ja. grappig dat je ja. dat zegt. Want onlangs hebben we dat, dat burgerforum EU... Uh, heeft in de Tweede Kamer gepleit voor... Uh, Nee, laten we zeggen, een referendum een als het gaat over, uh, over, over nou ja, de overdracht van meer bevoegdheden naar, naar Europa. Uh, ik heb jullie niet uh, hartstikke horen, gillen dat het een goed idee was. Tegen, sorry, tegen Europa? Nee, dat het een referendum instellen voor uh, wanneer er meer machtsoverdracht naar Europa zou worden gedaan vanuit het nationale parlement. Nee, maar klopt nee. inderdaad. Ja. Gek voor een ja. referendumpartij. Ja, ook. Nee. Nee, nee, want we, nee, want we hebben gezegd: je moet wel een minimumstandaard hebben voor een referendum. Nee, maar als, je als zelf ik nou, als ik, als ik nou als ik ja. naar de koekenbakkerspartij uh, uh, opricht, he, ja. voor koekenbakken. Ja. En op een gegeven moment zegt iemand: God, zullen we koekenbakken? En dan zeg ik: Nee, dat gaan we niet doen. Dat is toch gek, hè? Oh, moet ik het even uitleggen? Ja, als voor ILO. Ja. Uh, die zich een aantal keren om in zijn grafdom gedraaid de afgelopen jaren. Hmm. Die heeft de, de boel toen opgericht omdat hij namelijk meer democratie wilde. Ja. En hij zag uh, als instrument om die democratie te vergroten het dus referendum. referendum. Ja. En als er dus een referendumvoorstel wordt gedaan, zeggen jullie: Nou, doe maar niet, want dit komt ons niet helemaal uit. Dat is niet echt heel erg democratisch. Nee, we hebben gezegd: er is een standaard. Ze wilden de regels voor het referendum veranderen. En wij zeggen: Je nee, hebt hoor. een standaard referendum. En dat kun je gewoon uh, organiseren nee, hoor. in Nederland. Nee, hoor. Oh, nou ja, volgens mij wel. Nee, over raadgevende referenda... Ja. of niet binnen de referendum. Daar, ligt nu, een, de daar ligt nu een wet voor bij de ja. Eerst Eerste Kamer. En dan moet je 300.000 handtekeningen... in zoveel tijd hebben. Dat is ja. onmogelijk. Om voor elkaar maar te wat is er mis met uh, het raadplegen... Alexander vraagt het er zomaar... Ja. met het raadplegen van de mensen... als je zit met dingen die heel belangrijk en ingrijpend zijn? Daar is helemaal niets mis mee. Daarom hebben we ook altijd gezegd dat je dat moet doen. Maar je wil dan wel een, een groot aantal handtekeningen hebben. Want anders heb je elke week een referendum en dan wordt het land onbestuurbaar. Dat nou, uh, dat dan zullen we, we nog wel even ik. zien. We maar gaan goed. eventjes naar het uh, 1 uur uh, journaal. Uh, en uh, we zijn terug met Alexander Hammerburg ja. bij de Echte Jannen. Dus, dames en heren, tot zo.